Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallallahi nehmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa natawakkalu alayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyat a'malina Ma yahdihi allahu fahuwal muhtadhi wa ma yudlin falan tajida lahu waliyan murshida Wa ashadu an la ilaha wahdahu la sharika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayyuhal amanu attaqu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نقص واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Makullah Geachte broeders en zusters in de islam. Op deze gezegende avond, meer dan een week voorbij van de maand Ramadan, groet ik u allemaal met de groet van de islam. De groet van de vrede. De groep van Ahlul Jannah. De groep van de bewoners van het paradijs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Broers en zusters. Meer dan een week. Is al voorbij van het vaste. En het is nu tijd om onszelf af te vragen. Wat wij onszelf aan het begin van de maand Ramadan hebben afgevraagd. En dat is. Hebben wij bereikt. Wat wij. Als doel hebben gesteld aan het begin van de maand ramadan. Een handelaar van tijd tot tijd. Die maakt een evaluatie. En die maakt een berekening. Of die winst heeft gemaakt van de goederen die hij heeft gekocht. En weer heeft verkocht. En nu. Een week. Een week. In de maand ramadan is het ons ook aangeraden, broeders en zusters, om een evaluatie te maken. Hebben wij bereikt wat wij hebben willen bereiken? Want de eerste dagen van ramadan hebben we allemaal gehoord. O oh jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven. La'allakum tatakun opdat jullie Godvrezend mogen zijn, graag de broers en zusters in de islam. Merk jij na een week vasten, dat jouw iman niet is toegenomen, en dat jouw takwa niet is toegenomen, en dat je voelt, dat je niet in jouw amal, in jouw daden bent toegenomen, dan moet je weten, graag de broers en zusters, dat jouw vasten, een grote vraagteken daarachter moet worden gezet. De maand Ramadan is de maand van Allah subhanahu wa ta'ala. En een van de doelen van de maand Ramadan is dat we dichterbij komen bij Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqarrub min Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith. Wa ma taqarrab abdi ilayya. Bishayin ahabu ilayya mimmaftaratuhu alay Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith ja, Mijn dienaar die komt dichter bij mij middels de verplichte dingen die ik hem heb opgelegd en het vaste is verplicht met andere woorden middels het vaste willen wij naderbij willen wij, willen wij dichterbij Allah subhanahu wa ta'ala komen en Graag de en zusters. De bedoeling van ramadan is dus... ...een van de lessen... Ja, ...dat wij niet onachtzaam moeten zijn... ...in het gedenken... ...van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghafla. Ja, wij moeten niet van de ghafiloon zijn... we moeten niet van de onachtzame zijn... ...we moeten juist van de mensen zijn... ...die Allah subhanahu wa ta'ala... ...tijdens de maand ramadan... ...veel gedenken. Graag de broers en zusters. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Innamal إذا Allah wajilat wa tuliyat 'alayhim ayatuhu Voorwaar de gelovigen zijn degenen wanneer zij de naam Allah horen zij gaan sidderen Met andere woorden, zij worden wakker. Ze horen de naam van Allah, ze horen de ayat van Allah subhanahu wa ta'ala reciteren, worden zij wakker. Waida tuliyat عَلَيْهِمْ ayatuhu En wanneer zij de ayat, de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala horen, nemen zij toe in iman. En dat is ook een van de doelen van de maand Ramadan. Dat doordat wij dichter bij Allah komen, ja, moeten wij in onze iman... In ons geloof in Allah subhanahu wa ta'ala toenemen. Gaat de broers en zusters in de islam. En hoe laten wij onze iman toenemen? In de maand ramadan is dat eigenlijk heel erg gemakkelijk. Ja, ramadan is ook wel, wordt ook wel genoemd shahrul Quran', De maand van de Quran. En Quran en vasten, Quran en syam zijn twee onlosmakelijke dingen met elkaar. Want zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa zegt, inna al-Qur'an wa s-siyam, yashfahani lil abdi, yawma al-qiyamah. De Kor'an en het vasten zal voor de dienaar op de dag des oordeels pleiten. De Kor'an zal een goed woord voor je doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ik geef altijd een voorbeeld. Stel iemand heeft hier de wetten overtreden. En die moet worden voorgeleid naar de rechter. Met wie ga je naar de rechter? Met iemand die voor je pleit. Een advocaat. En als je genoeg geld hebt, ga je een dure advocaat betalen die voor jou gaat pleiten. Zo ook, geachte en zusters, de Koran, die zal zeggen tegen Allah subhanahu wa ta'ala, O oh Allah, ik heb ervoor gezorgd dat jouw dienaar ja, de Koran ging reciteren en hij heeft niet geslapen en hij heeft zijn rust opgegeven voor u. Laat mij alsjeblieft voor hem pleiten. En het vasten, die zal zeggen... O oh Allah, ik heb ervoor gezorgd... dat uw dienaar... zijn eten en zijn drinken... en zijn shahawaat... en zijn verlangens ging verlaten om u... O oh Allah, laat mij voor hem pleiten. Fayashfa'ani. Ja? En dan... geeft Allah subhanahu wa de gelegenheid voor het vasten... Ja? en de Koran... om voor de dienaar te pleiten. En daarom gaat u zijn zusters... De maand ramadan is niet een maand van gafla. De maand van ramadan is een maand... ...waarbij je extra aandacht moet schenken... ...aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam... ...die is gekomen voor ons... ...om onze ogen te openen. Rasool sallallahu alayhi wa sallam... ...die is gestuurd naar ons... ...om onze harten... Kulubuna, ja, ...onze harten die gesloten waren... ...om ons aandachtig te maken... En dat alles open te maken voor ons, geachte de broers en zusters in de islam. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover, in surat az zumar dat de, een van de doelen waarom Allah subhanahu wa het boek heeft nedergezonderd, dat we aandacht daaraan moeten schenken en geen grafla, niet onachtzaam moeten zijn. Allahu nazala ahsan al hadithi mutashabihan mathaniyah tak minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah heeft het beste woord de Koran neergezonden in een boek op elkaar lijkende herhalende gedeelten de huid van degenen die hun heer vrezen huiveren erdoor dus je huid je gaat als het ware een soort kippenvel krijgen. Ja? Die gaan erdoor huiveren. Daarna worden hun huid en hun harten zacht... door het gedenken aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters... De mo'mins in deze maand Ramadan... Ja, moeten dus openstaan voor de Koran. En Allah subhanahu wa ta'ala die vraagt ons... Om onze ogen en onze oren en onze harten open te houden tijdens de maand Ramadan. Wij zijn extra alert. Wij zijn extra alert voor Allah subhanahu wa ta'ala in de maand Ramadan. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook in Surat Muhammad: Met betrekking tot dat we moeten luisteren. En onder jou Muhammad, Mohammed, waren natuurlijk ook de Munawikun, die naar jou luisteren, ze zijn daar alleen maar met hun lichaam. Ze doen alsof ze luisteren. Het gaat hun ene oor uit en een andere oor uit. In, in ene oor in en een andere oor uit. Maar, wanneer ze bij jou weggaan, zeggen zij tot degene aan wie de kennis is gegeven, met andere woorden, de echte sahabes, de metgezellen van de profeet, wat zei hij daarnet? Ja, dus ze staan eigenlijk niet open voor de Koran. Ze staan daar wel te luisteren bij de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, maar, als ze weggaan, zeiden ze, wat zei hij daarnet? Zij zijn degene wiens harten Allah heeft verzegeld. En die hun begeerten volgen. Zij zijn degene die hun hawa volgen. Moeders en zusters. Dit is de maand van de Koran. De maand waarin onze harten extra open moeten staan voor de Koran. Niet voor niks streven wij in elke moskee om in de maand Ramadan de Koran helemaal uit te reciteren. Het is niet alleen maar dat de Koran gewoon zo wordt gereciteerd. Nee, geachte en zusters in de islam. Nee. Ja, de Koran moet niet alleen gereciteerd worden, maar gelezen en begrepen worden. Wees niet van degene waarvan Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat hun harten gesloten zijn. En die onachtzaam zonder hun harten erbij, ja... ...erbij neer te leggen dat zij naar de Koran luisteren. Broers en zusters... ...hoe kunnen wij... ...deze barrière van de gafla... ...deze barrière die heel erg gevaarlijk is... ...dat wij de Koran... ...waardoor wij de Koran niet kunnen begrijpen... ...hoe kunnen wij deze barrière doorbreken? Op de eerste plaats... ...moet je weten... ...dat onachtzaamheid... Van de Koran is een ziekte is. Ja, je hebt mensen die de Koran lezen. Wanneer ze lezen over de jahannam, Over de verschrikkelijke straffen in de jahannam. Het doet hun niks. Het is alsof ze gewoon de krant lezen. Of een of ander romannetje lezen. Of een stripboek lezen. Ja, of een verhaaltje. Van een of ander schrijver. Het doet hun niks. Ze gaan weer openslaan. En andere keer lezen over, ze, ze lezen over de jannah. Over, de, over het paradijs. Hoe mooi het is. En over de grote paleis. En dat doet hun niks. Ze verlangen niet ernaar. Dat zijn de mensen van wie hun harten. Ja. Gesloten zijn. zegt de zusters in de islam. Een andere keer lezen ze over. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala. De zondaren straffen. Terwijl zij zelf misschien door dat wat ze lezen vervloekt zijn. En ze weten niet eens dat ze vervloekt zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus tot wanneer kunnen wij onachtzaam blijven geachte de en zusters in de islam als er een maand is waarin wij terug kunnen keren bij Allah subhanahu wa ta'ala dan is het wel deze maand Ramadan want Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt ja, degene die Ramadan meemaakt en Ramadan gewoon zo laat wegglippen het enige wat ik kan zeggen is Inna lillah wa inna ilaihi raji'oon. Die heeft waarlijk een heel groot verlies geleden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters, in de maand Ramadan gebeuren er bijzondere dingen die buiten de maand Ramadan niet gebeuren, geachte broers en zusters. We weten allemaal, het vaste is daarin verplicht. Een andere bijzonderheid in de maand Ramadan, om niet onachtzaam te zijn, is dat je moet weten, zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa heeft gezegd, Ida ramadan Abu Abu jannah. wanneer Ramadan is aangebroken, worden de deuren van de Jannah, wijd open gegooid, door Allah subhanahu wa ta'ala. Wat betekent dat? Dat de deuren van de Jannah worden wijd open gegooid. Wat zijn de lessen die we daaruit moeten trekken? En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, en de deuren van de Jahannam, de deuren van de hel, worden gesloten. Want soffi dat is shayateen, en de, Duivels die worden vastgeketend door Allah subhanahu wa taala en dat gebeurt alleen maar tijdens de maand Ramadan, graag de broers en zusters in de Islam. Dus om dichterbij te komen bij Allah subhanahu wa taala, als dat niet lukt tijdens de maand Ramadan, dan zal het jou in de rest van het jaar ook niet meer lukken, geachte broers en zusters in de Islam. Dus wij moeten niet van degene zijn van uw harten gesloten zijn. En daarover zegt Allah Subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld in surah al vers nummer 28: Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiy yuriduna wajha. En wees zelf geduldig. Ja? En dus een ander and bijna voor de maand Ramadan is Shahru sabr ja, Ramadan is shahrul sabr de maand van geduld waarom heb je geduld tijdens de maand Ramadan je hebt geduld omdat je a, de hele dag niet hebt gegeten omwille van Allah je hebt geduld omdat jij je, je verlangens hebt kunnen onderdrukken want ja, degene die jou probeert af te leiden zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, wanneer je aan het vaste bent en je wordt uitgescholden je wordt verleid en je wordt bijvoorbeeld door mensen uitgelokt of geprovoceerd. Wat moet je zeggen? In nisaim. In, in nisaim. Ik ben aan het vasten. Ik ben aan het vasten. Ja, dus shahrus sabr. Ja, de, maand, de, de maand ramadan wordt ook wel genoemd shahrus sabr. Ja? En wees zelf geduldig met degenen die hun heer in de morgen en de avond aanroepen. Ja? S'avonds doen we gezamenlijk de taraweeh. Heb geduld in de taraweer. Blijf met de imam tot het einde. En dan zal inshallah voor jou een grote beloning worden voorgeschreven. Wala ja, ta'adu aynaka anhum. Turidu zina al dunya. dumya. En wens jouw ogen niet af van hen. Omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart bij onze gedachtenis. ...hebben doen veronachtzamen. Ja? En wees niet gehoorzaam aan zulke mensen. Hun harten is gafel, is gafla. Dit is een maand niet van gafla. Dit is een maand waarbij je waarschijnlijk, waar, waarbij je daadwerkelijk ook... ...extra aandacht aan Allah subhanahu wa ta'ala moet schenken... In de islam. en Allah subhanahu wa ta'ala vergelijkt de mensen die onachtzaam zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor zijn tekenen als vee als dieren nee het zijn erger dan dieren zelfs in hun dwaling dieren die hebben tenminste een doel ze staan op, ze eten ze hebben hun buik vol, ze gaan weer slapen. ze staan op, ze eten ja, is, daarvoor zijn ze geschapen ja? en als je ze ergens zet blijken ze daar maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...en yeah, voorzeker... ...we hebben velen van de djins... ...en de mensen voor de hel geschapen. بها, بها, Zij bezitten harten... Waarmee zij niet begrijpen. En zij bezitten ogen. Waarmee zij niet zien. En zij bezitten oren. Waarmee zij niet horen. En daarom. Ja. Wanneer je ibadah doet. Is het niet alleen maar je lichaam. Ja, je voeten, je handen, knieën. Maar je oren. Je ogen. Je ogen, je oren. Je hart. Dat zijn ook de ledematen of de organen die ook ibada moeten doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wie zijn deze mensen die dat niet kunnen? Zijn, zijn de, zij zijn degenen die als het zee zijn. Oula'ika kal an'aam. Balhum adal. Zij dwalen zelfs nog erger dan de, dan de, dan de vee. Zij zijn degenen die de achterlozen zijn. Broers en zusters, de maand Ramadan is niet een maand waar je bij je achterloos moet zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. En, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons ook geleerd dat wij deze barrière om de Koran beter te begrijpen. Broeders, mag ik eventjes daar even rustig aan doen? Ik kan me niet concentreren bij deze lezing. Allah subhanahu wa ta'ala geeft bijvoorbeeld kritiek op de mensen die heel veel over deze dunya weten. alimud <tieden> we dunya walakin jahilun bil akhirah. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat zijn de mensen die onachtzaam zijn. Ja? Ya'alamuna min al dunya ja, zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven. Ze kennen alles over deze wereld, over deze dunya. Terwijl zij met betrekking tot het hiernamaals, tot de agira, onachtzaam zijn. In Allah, alimud dunya. Ja, bil Alles over de dunya weten zij. Alles hoe ze winst kunnen maken over van wij de handel weten zij. Maar hoe zij winst. ...kunnen maken in de agira... ...daar weten zij niks van. Ja? Dus wees... ...boers en zusters in de islam... ...in de maand ramadan... van degenen die... ...dichterbij komen tot Allah subhanahu wa ta'ala. En... ...natuurlijk zoals ik heb gezegd... ...de maand ramadan is shahrul Koran... ...en de Koran is een medicijn... ...is een medicijn... ...is een genezing voor ons hart... En deze genezing tijdens de maand Ramadan kan nog meer komen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Denken zij niet over de Koran. Ja, als het van iemand anders zou zijn geweest dan van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, zouden zij zeker een heleboel verschillen in vinden. En. Allah subhanahu wa ta'ala vergelijkt. Sommige harten van de mensen die door het reciteren van de Koran of door het zin van de ayaat van Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige harten zijn harder dan steen. Sommige harten ja, zijn harder dan de grootste berg die je maar in deze wereld kan vinden. Omdat ze door het luisteren van de Koran of door het zin van de ayaat van Allah subhanahu wa ta'ala. Hun harten worden niet erdoor zacht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld, Quran ala jabal, la an an min Wanneer wij deze Koran op een berg zouden doen neerdalen, zou je die berg zien verschruilen. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Broeders en zusters. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, Gaat de berg verschuimelen, Maar sommige mensen... ...horen de hele dag de Koran... ...en hun harten... ...kunnen er niet eens door verzacht worden. Met andere woorden... ...wat is dan de conclusie die je kan trekken... ...vanuit deze, van, vanuit deze analogie? Dat sommige harten... ...zijn harder dan steen... ...en harder... ...dan de grootste berg die er bestaat. Broers en zusters... ...dit is een maand... ...waarbij bidden en Koran en vasten onlosmakelijke dingen zijn met elkaar. En daarom is het ook heel erg belangrijk om tijdens deze maand Allah subhanahu wa ta'ala zoveel mogelijk te gedenken en zoveel wikr voor Allah subhanahu wa ta'ala te doen. De wikr voor Allah subhanahu wa ta'ala kan verschillende niveaus en verschillende vormen. Natuurlijk de beste wikr is de Koran gaat zusters. En dikker, door Allah subhanahu wa ta'ala gedachtig te zijn in de maand ramadan, lijkt dat dat jouw hart zal worden geopend, en dat jouw iman en jouw taqwa, inshallah, daardoor vermeerder zal worden. Aisha, radiyallahu anha, die zegt bijvoorbeeld in een hadith, een vergelijking tussen een hart die dikker doet en een hart die geen dikker doet, het verschil tussen degene die aan zijn schepper denkt, en degene die dat niet doet, is als het verschil tussen een levende en een dode. Ja? Dus een hart die leeg is van Allah en leeg is van subhanallah en leeg is van welke naam van Allah subhanahu wa ta'ala dan ook, is als een dode hart. En onder alle omstandigheden bieden we Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken op dat wij geen gafiloen zullen worden, geen onachtzame zullen zijn. Want Allah subhanahu wa prijst degene die hem dat telkens doen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala prijst degene die hem telkens prijst ja? en dikker doet. Alladina yadkuroon Allah qiyaman. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken wanneer zij staande zijn. Wa ku'udan, wanneer zij zittende zijn. Wa ala of wanneer zij liggende zijn aan hun zij, gedenken zij Allah subhanahu wa ta'ala. Ze hoeven alleen maar de ayat van de wereld te zien. En zij nemen toe in hun iman. Graag de broers en zusters in de islam. Allah subhanahu wa ta'ala prijst ook de mannen en de vrouwen die Allah veel gedenken. Voor hen heeft Allah vergiffenis en een grote beloning in voorbereiding. Zoals dat staat in Surah suratul ahzaab. Graag de broers en zusters in de islam. Broers en zusters. Als we Allah subhanahu wa ta'ala met een gerust hart... En met een hart die veel aandacht schenkt aan Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, zullen wij insha'Allah van de succesvolle behoren. En herinner Allah veelvuldig op dat jullie succesvol zullen zijn. Vazkuruni kurkum, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, gedenk mij en ik zal jou insha'Allah in slechte tijden ook gedenken. In een hadith overgeleverd door Abu Huraira Radiallahu anhu, heeft de profeet Mohammed... sallallahu alaihi wa sallam gezegd... Allah heeft gezegd... Ik ben met mijn dienaar... wanneer hij mij herinnert... en zijn lippen in mijn herinnering be bewegen. Dit is een hadith... overgeleverd door imam Bukhari. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala... heeft het zo eenvoudig voor ons gemaakt. We hoeven alleen... onze lippen te bewegen... om zo te bewerkstelligen... Dat Allah subhanahu wa ta'ala met ons is. En ons vergeeft. En ons beloont. De vikker is zo gemakkelijk, kartelboez en zusters. Enkele woorden en enkele zinnen. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons zo'n grote beloning. Wa fadlullahi yu'atehi meyasha. En dat is de fadl. De gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Hij geeft aan wie Hij wil, graag door en zusters. Allah subhanahu wa ta'ala. ...die vraag niet dat we hierbij zware, en lichaam, zware lichamelijke arbeid moeten doen... ...of dat we dit gedurende de hele dag en de hele nacht moeten doen. Nee, gastenbroeders en zusters... ...simpel bezig zijn met je herinneren aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...met je hart en volledige toewijding... ...aan Allah subhanahu wa ta'ala door je tong te laten bewegen... ...is inshaAllah genoeg om je hart levende te houden zodat jij geen hart hebt die behoort tot de gafiloon. Tot de onachtzamen. Abdullah ibn Bishr. Radiyallahu anhu, die zegt in een hadith. Toen een man zei tegen de profeet. O boodschapper van Allah. De leerstellingen van de islam zijn heel erg veel. En heel erg moeilijk voor mij om ze allemaal te leren. Ja. Al die leerstellingen van de islam. Tauhid. Al-Iman en het geloof in al die dingen en de hel en het paradijs dat was te veel voor deze man hij vroeg toen de profeet alayhi wasallam, geef mij iets o profeet iets heel gemakkelijk voor mij waardoor ik inshallah de jannah binnen zal treden vertel me eens één ding waar ik mij moet vasthouden de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt Laat je tong voortdurend bezig zijn met de herinnering aan Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadan, shahru Taqarrub ila Allah ta'ala. Shahru Ramadan is de maand waarin wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala willen komen. En, in de islam. en een van de manieren is, ja, vele broeders die mij vragen, oh het is Ramadan, en ze voelen... Ook dat ze graag in hun taqwa willen toenemen. Maar ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Hoe kan ik mijn taqwa tijdens de maand ramadan laten toenemen. graag de zusters in de islam. Ja? Door de wikker aan Allah. Door de Koran te reciteren. Maar de maand ramadan moet ook een gelegenheid voor jou zijn. Om je elke dag desnoods 10 minuten terug te trekken. Zodat je... Zeker voor Allah subhanahu wa ta'ala kan doen Maak niet uit deze tien minuten of het morgens is, of middags is of s avonds is ja? maak een speciale terugtrekruimte in je huis waarbij je 10 minuten niet gestoord wil worden door je vader, door je moeder of door je vrouw of door je kinderen, zeg ik wil me nu eventjes 10 minuten voor Allah subhanahu wa ta'ala toewijden en aan Allah subhanahu wa ta'ala mijn hart uitstorten wat doe je in die 10 minuten? Of misschien een kwartiertje of een half uur. Maar tenminste tien minuten. Wat doe je daarin? De twee twee vrijwillig voor Allah subhanahu wa ta'ala. Doe berouw aan Allah subhanahu wa ta'ala. Denk over jouw leven die zo voorbij gaat. En denk aan de zoveel dingen. nutteloze dingen die je, die je tijdens je leven doet. Achterhoek en zusters. Maar bovenal. Ja, het tauba. En keer je terug naar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doe je dit elke dag gedurende de maand Ramadan? Ik verzeker jullie, gachthumus en zusters, dat je aan, de aan het eind van de maand Ramadan zal behoren tot degene die Allah Subhanahu wa Ta'ala aan het begin heeft gezegd, die de takwa heeft bereikt. La'allakum tatakool. Opdat je takwa aan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jouw vrees aan Allah Subhanahu wa Ta'ala, is toegenomen, gachthumus en zusters. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Verwacht niet van jou dat jij als engelen de wikker zal doen. Zoals in een hadith, Rasul sallallahu alayhi wa zegt. Er is geen spanwijte, armslengte in de hemelen. Behalve dat er engelen zijn die het voor Allah doet. Die de wikker voor Allah doet. Ja, die Allah subhanahu wa er gedachtig is. Vanaf het moment dat ze geschapen zijn. Tot de dag des oordeels. Wanneer op de horen zal worden geblazen. Weet je wat deze engelen zullen zeggen? Deze engelen zullen zeggen: Oh Allah, we hebben u niet aanbeden zoals u dat eigenlijk verdient. Allahu akbar. De engel die doet niks anders. La ya'soon Allah amarahum wa ma yumarun. Zij zijn Allah nooit ongehoorzaam en zij doen, Allah, zij doen alles wat Allah van hen vraagt. 1 24 uur. Honderden jaren, duizenden jaren. Een engel leeft duizenden jaren. En op de dag des oordeels, wanneer op de horen zal worden geblazen, zal hij zeggen, oh Allah, ik heb u niet aanbeden zoals dat moest. Hoe moeten wij dan tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen, graag de broers en zusters? Hoe lang kan een mens leven? 80 jaar, met een beetje goede zorg 90 jaar en met een beetje geluk misschien 100 jaar. Van die 100 jaar dat je leeft, hoeveel doe je aan ibadah, graag en zusters in de islam? Ik heb ooit eens in een andere lezing gevraagd... ...aan de broers en zusters... ...en zusters, ja... ...ik heb ooit eens de vraag gesteld... ...als je haast hebt... ...en je moet ze laten opdoen verrichten, ...hoe snel of in hoeveel minuten... ...kan je ze laten bugger verrichten? En ik hoorde een record... ...ja... ...vier minuten... ...ja... Voor, ...voor één rakai één minuut... ...ja... ...en, broers en zusters... ...wij kunnen... Allah subhanahu wa taala niet aanbidden... zoals de engelen dat doen, ja. En als we zien van de 100 jaar die inshallah wij zullen leven, ja? hoeveel hebben wij in ibadah... voor Allah subhanahu wa taala gedaan? Ja? Wij, met andere woorden, wij kunnen Allah subhanahu wa taala geen taqwa geven zoals hij dat verdient. Wij kunnen Allah subhanahu wa taala niet dankbaar zijn zoals hij dat verdient. Wij kunnen Allah subhanahu wa taala niet de vrees tonen zoals hij dat verdient. Heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam ons niet geleerd dat wanneer je de salaat hebt gezegd, gedaan en je zegt Assalamu alaikum, assalamu alaikum, wat is het eerste wat je zegt? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je hebt daarnet toch de salaat verricht? Je hebt daarnet toch de beste daad verricht die de mens maar kan verrichten? Een contact met Allah subhanahu wa ta'ala? En de engelen, broers en zusters in de islam, waar was ik nou even? die helpt mij? Ja? Ja, We hebben net, als je de salat hebt verricht, je zegt assalamu alaikum alaykum, as alaykum, zeg je astaghfirullah, astaghfirullah. Heb je net zonde begaan? Nee. Je hebt net de beste ibade gedaan die iemand kan doen. Maar de profeet sallallahu alaihi sallam zegt... ...na de salat zeg je astaghfirullah ...omdat jij je gebed niet hebt gedaan zoals het moest. Tijdens het bidden heb je gedacht aan de wedstrijd die gisteren werd gespeeld. Tijdens het gebed zit je te denken... ...oh wat ga ik morgen eten. Tijdens het gebed heb je gedacht... ...oh onderweg naar hier toe... ...heb ik het licht in mijn kamer uitgedaan of niet... Tijdens het gebed zit je van over van alles en nog wat te denken. Ja, we lachen. Want we herkennen onszelf daarin gaat de zijn zusters. Daarom. Zelfs onze ibadah. Heeft istighfar nodig. Onze aanbidding heeft istighfar nodig. Want Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd. In een andere hadith. In de betekenis daarvan: Je hebt mensen. Wanneer zij de salaat verrichten krijgen ze 60%. Je hebt anderen die krijgen 50%. En je hebt anderen die krijgen 40%. En ga zo maar door. Met andere woorden. Ja ayyuhalladina amanu taqullah haqqa tuqatih. O jullie die geloven. Vrees Allah haqqa tuqatih. Zoals hij gevreesd moet worden. Wat overigens ook een doel is van de maand Ramadan. Wij kunnen Allah niet vrezen zoals wij hem moeten vrezen. Wij kunnen hem niet lief hebben zoals wij hem moeten lief hebben. Wij kunnen hem niet aanbidden zoals wij hem moeten aanbidden. Heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam ons ook niet geleerd. Een dua Allahumma a'inni ala dhikrika wa shugrika wa Je zegt, oh Allah, leer mij of help mij u. Help mij u te aanbidden. Help mij u dankbaar te zijn. En help mij u mijn ibadah voor u te vervolmaken. Of ikzaan, of beter te maken. Broers en zusters, maar er is hoop. En in deze maand kan jij die hoop inshallah krijgen, graag de broers en zusters in de islam. Ja? Willen wij, net als de engelen straks op de dag des oordeels, ja? tot het niveau van de engelen behoren met de weinige ibadah die je hebt? Ja, we kunnen niet zoveel sujoed doen als de engelen, we kunnen niet zoveel uh, doen als de engelen, ja? maar met de weinige die wij hebben, kan Allah subhanahu wa ons zelfs verheffen boven de engelen, graag de broers en zusters. Maar dan moeten er twee voorwaarden zijn. En wat zijn de twee voorwaarden? Wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala van je accepteert? Op de eerste plaats jouw niya. Ja, Jouw ibadah moet zijn speciaal voor Allah. Niet voor je vader, niet voor je moeder, niet voor de, niet voor de voorzitter van de moskee. Maar zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wama أُمِرُوا Mughlusina lahuddin. En zij werden slechts de opdracht gegeven, ja, om Allah subhanahu wa te aanbidden, Mughlus, met niya. En de tweede voorwaarde, wil je dat Allah subhanahu wa van je accepteert, jouw ibadah, al is het maar zo weinig, is dat het moet gebeuren conform de sunnah van de profeet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam en wat de profeet jullie gegeven heeft neem het en wat hij jullie van verboden heeft hou jij daarvan af broers en zusters de weinige ibaden die wij doen moet natuurlijk ook continu altijd blijven gebeuren want de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd de beste daden zijn de daden die continu worden gedaan, al is het maar heel weinig, graag de moeders en zusters. Moeders en zusters, de maand Ramadan is de maand waarin wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala willen komen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja? Wie mij herinnert, ik zal hem herinneren. Broeders en zusters, met betrekking tot het herdenken of het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, vaak zijn het alleen maar een paar zinnen of zelfs een paar woorden terwijl de beloning zo groot is. Hoe komt het dat we zo weinig gebruik maken van deze grote ni'ma, grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe komt het dat we verzaken tijd te besteden aan de wikker van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe komt het dat we dat alles vergeten... graag de broers en zusters in de islam. Hoe vaak nemen we de moeite... om bijvoorbeeld na de sala... een paar minuten... dikker voor Allah subhanahu wa ta'ala te doen. De meeste van ons... die kennen de gebruikelijke dikker, bijvoorbeeld... 33 maal subhanallah subhanallah... en 33 maal alhamdulillah... alhamdulillah... en Allahu Akbar... en althans... la ilaha illallah wahdahu la sharika lah... Dat zijn allemaal dikker die we allemaal kennen. Maar hoeveel van ons hebben van mij gehaast, hebben van mij wereldse zaken ja? vergeten om dat altijd en elke dag te doen? Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat voordat we gaan slapen. Ja? Is het laatste wat wij aan, wat wij, waar wij aan denken, dat werkelijk ook Allah subhanahu wa ta'ala? En is het eerste wanneer wij opstaan, dat werkelijk ook de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala gedenken? Broers en zusters. bij deze wil ik deze lezing afsluiten. En ik hoop dat, met, dat ik met deze lezing onszelf heb kunnen herinneren over het belang van ramadan. Wat we hebben geleerd is ramadan, is shahrul Quran. En de Koran is de beste wikker die aan ons is geopenbaard. Met andere woorden, Shahru Ramadan is ook een maand waarbij wij ons als betere moslims tegenover Allah subhanahu wa ta'ala moeten worden. Barakallahu li wa lakum fil Koran azim Wa nafani wa iyaakum bima min al-Ayati wa dik al-Hakim. Aqulu qawlihada wa astagfiruhu innahu huwa <Hebrew> al-Ghafoor Wa Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'maduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa natawakkadu alayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayy'ati a'malina Ma fahu fahuwal muhtadhi wa ma yudlin falan tajida lahu waliyan murshida Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mabarik Wa an'im ala muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ila yawmiddin Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimoon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 En dat alles open te maken voor ons, graag de broers en zusters in de islam. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover, in surat al-zumar, dat de, een van de doelen waarom Allah subhanahu wa ta'ala het boek heeft neergezonden, dat we aandacht daaraan moeten schenken, en geen gafla, niet onachtzaam moeten zijn. Allahu nazzala ahsan al hadithi kitaben, mutashabihan mathaniyah,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 Waminhoum, me yesstam yo ilaike hatta ida choradjumina indik. Kallulin lezina otulainme, meda kalla anife. Ule ikalezina taba Allahu ala kulla bhim. Wat tebe u ehu ehu. En jou om Mohammed, natuurlijk ook de moonatrikon, die naar jou luisteren, nou ze zijn daar alleen maar met hun lichaam. Ze doen alsof ze luisteren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 Tot wanneer kunnen wij onachtzaam blijven. Graag de boers en zusters in de islam. Als er een maand is. Waarin wij terug kunnen keren bij Allah. Dan is het wel deze maand Ramadan. Want. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt. Degene die Ramadan meemaakt. En Ramadan gewoon zo laat wegglippen. Het enige wat ik kan zeggen is.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 van wie hun harten gesloten zijn. En daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala, bijvoorbeeld in Surah al kaaf, vers nummer 28, نَفْسَكَ En wees zelf geduldig. En een ander bijnaam voor de maand Ramadan is, شَهْرُ Sabr.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 Heb geduld in de taraweer. Blijf met de imam tot het einde. En dan zal insha'Allah voor jou een grote beloning worden voorgeschreven. Wala ja. ta'adu aynaka anhum. Turidu zinat al hayata dumya. En wens jouw ogen niet af van hen. Omdat jij de versierselen van het wereldse leven wenst. En gehoorzaam niet degene wiens hart bij onze gedachten is. ...hebben doen veronacht samen... ...wa ja? la tuti' man agfalna... ...qalbahu... ...an wikrina... ...wat taba' wa ...wakana amruhu furuta... ...en wees niet gehoorzaam aan zulke mensen... ...wins hart, is gafil... ...is gafla... ...dit is een maand niet van gafla... ...dit is een maand waarbij je waarschijnlijk... Waar, ...waarbij je daadwerkelijk ook... ...extra aandacht... ...aan Allah subhanahu wa ta'ala moet schenken...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 Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt, En ja, voorzeker, we hebben velen van de djinns en de mensen voor de hel geschapen. بيها, بيها, Zij bezitten harten.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 Die ook ibadah moeten doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En wie zijn deze mensen die dat niet kunnen? Zij zijn, de, zijn, zijn degenen die als het zee zijn. Oula'ika kal an'aam. adal. Zij dwalen zelfs nog erger dan de, dan, de, dan de vee. Zij zijn degenen die de achterlozen zijn. Broeders en zusters, de maand Ramadan is niet een maand...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 is bijvoorbeeld kritiek... op de mensen... die heel veel over deze dunya weten. Aalimut dunya... walakin jahilun bil achira. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt... dat zijn de mensen... die onachtzaam zijn. Ja? Dunia, hum ja? Zij kennen het uiterlijke... van het wereldse leven...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 La ra'aitahu min Wanneer wij deze Koran op een berg zouden doen neerdalen, zou je die berg zien verschruimelen. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hoers en zusters. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, gaat de berg verschruimelen. Maar sommige mensen horen de hele dag de Koran...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 En daarom is het ook heel erg belangrijk om tijdens deze maand... Allah subhanahu wa ta'ala zoveel mogelijk te gedenken... ...en zoveel dikker voor Allah subhanahu wa ta'ala te doen. De dikker voor Allah subhanahu wa ta'ala... ...kent verschillende niveaus en verschillende vormen. Natuurlijk... ...de beste dikker ...is de Koran. Gaat u eens aan zusters. En dikker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 Allah subhanahu wa prijst degene die hem telkens prijst ja, en dikker doet. Allezina yadkuroon Allah qiyaman. Degene die Allah subhanahu wa gedenken wanneer zij staande zijn. Wa wanneer zij zittende zijn. Wa ala of wanneer zij liggende zijn aan hun zijn gedenken zij Allah subhanahu wa ta'ala. Ze hoeven alleen maar de ayat van de wereld te zien en zij nemen toe in hun iman.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 Dat Allah subhanahu wa ta'ala met ons is en ons vergeeft en ons beloont. De vikker is zo gemakkelijk, khaatuwis en zusters. Enkele woorden en enkele zinnen. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons zo'n grote beloning. Wa <tost> yasha. En dat is de fadl, de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Die Hij geeft aan wie Hij wil, khaatuwis en zusters. Allah subhanahu wa ta'ala.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 Rububia, Oluhia, al-Iman, billahi Lai, Omalai, Ik had hier Wakutubi, en het geloof en al die dingen, en de hel en het paradijs, dat was te veel voor deze man. Hij vroeg toen de Profeet, alayhi wasallam, geef mij iets, o Profeet, iets heel gemakkelijk voor mij, waardoor ik, inshaAllah de Jannah, binnen zal treden. Vertel me eens één ding waar ik mij moet vasthouden. De Profeet, Sallallahu Alaihi sallam zegt. Laat je tong voortdurend bezig zijn. Met de herinnering. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadan. Shahru taqarrab ila Allah ta'ala. Shahru Ramadan is de maand. Waarin wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala. Willen komen. graag in de islam. En een van de manieren is. Ja. Vele broeders die mij vragen. Oh het is Ramadan. En ze En ze voelen.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 Nou, in de samenleving is En de engelen, moeders en zusters in de islam, waar was ik nou even? Die helpt mij? Ja? Ja? astaghfirullah. We hebben net, als je de salaat hebt verricht, je zegt Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, zeg je Assalamu alaikum, as Heb je net zonder begaan? Nee.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 en zij werden dus slechts de opdracht gegeven ja, om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Te aanbidden met niya. En de tweede voorwaarde, wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala van je accepteert, jouw ibada? al is het maar zo weinig, is dat het moet gebeuren conform de sunnah van de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa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 Wat we hebben geleerd is, Ramadan is al Qur'an. En de Qur'an is de beste dikker die aan ons is geopenbaard. Met andere woorden, shahrul Ramadan is ook een maand, waarbij wij ons als betere moslims tegenover Allah subhanahu wa ta'ala moeten worden. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adeem. Wa nafani wa iyaakum bima min al ayati <tied> wa al hakim, Aqulu qawlihada wa inna innahu wal gafur rahim waṣ warahmatullahi wabarakatuh wa